Vijf uur, het NOS-journaal, Renate Evers. Luchthaven Damaskus gesloten vanwege gevechten. Nog altijd hoge beloningen corporatiebestuurders. En asielzoekers Amsterdam blijven toch in tentenkamp. <tied> De luchthaven van Damascus is gesloten omdat er wordt gevochten... tussen rebellen en het Syrische leger, dat meldt persbureau Reuters. De belangrijkste toegangsweg naar het vliegveld is door de gevechten geblokkeerd... Verder melden Syriërs dat het internet niet meer werkt en dat er bijna niet meer kan worden gebeld. Het is de grootste communicatiestoring sinds de opstand tegen het regime van president Assad begon, ruim anderhalf jaar geleden. De afgelopen weken hebben de rebellen verschillende legerbases van het Syrische leger veroverd. Het lijkt erop dat Assad steeds meer de controle over het noorden en oosten van het land verliest, ondanks de zware bombardementen van de Syrische luchtmacht. De Britse premier Cameron ziet niets in het voorstel van de commissie Leveson... om een wettelijk geregelde media in het leven te roepen. Hij wil de media wat langer de tijd geven om zelf orde op zaken te stellen. Met zijn standpunt riskeert Cameron een breuk in de regering... met de liberaal-democraten, die wel voorstander zijn van een wettelijke regeling. De commissie Leveson deed onderzoek na het afluisterschandaal... bij de krant News of the World. Journalisten van deze krant hadden de telefoon gehackt van een vermist meisje. En tijdens het onderzoek kwam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 De gemiddelde vergoeding nam toe van 91.000 in 2010 naar 95.000 in 2011. Minister Blok voor Wonen schrijft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer dat hij de stijging zeer teleurstellend vindt. Blok komt morgen met een regeling die een einde moet maken aan de hoge beloningen. Het College voor Zorgverzekeringen pleit voor een aparte financiële regeling voor geneesmiddelen die gebruikt worden bij de ziekte van pompen en fabrie. En tot die regeling er is, moeten deze medicijnen gewoon in het basispakket blijven. Dat adviseert het college aan minister Schippers van Volksgezondheid. Deze zomer ontstond discussie over de vergoeding van deze geneesmiddelen, omdat ze tussen de 200.000 en 700.000 euro per patiënt per jaar kosten.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 Bij het Openbaar Ministerie in Rotterdam zijn deze week zeven klachten binnengekomen over het Ruwaard van ziekenhuis in Spijkenisse. De aangiftes van de mensen die zich hebben gemeld worden volgende week opgenomen. Het OM wil nog niet zeggen of de meldingen alleen over de afdeling cardiologie gaan of ook over andere afdelingen. De hartafdeling werd op 13 november gesloten vanwege een onderzoek naar een hoog aantal sterfgevallen in 2010. Advocaat Bram Moscovic hoort in de loop van volgend jaar of hij inderdaad wordt geroyeerd als advocaat. Het Hof van Discipline heeft bekendgemaakt dat het beroep in februari, maart of april dient. De datum is afhankelijk van de tijd die de voorbereiding in beslag neemt. De Raad van Discipline heeft Moscovic vorige maand geroyeerd, onder meer omdat Moscovic grote sommen contant geld zou hebben aangenomen zonder dat te melden. De uitgeprocedeerde asielzoekers in het tentenkamp in amsterdam osdorp blijven voorlopig toch in het kamp. Ze gaan niet naar de tijdelijke opvangplekken die de gemeente Amsterdam had aangeboden. Morgen wordt het kamp ontruimd door de politie. De rechter oordeelde gisteren dat het tentenkamp mag worden ontruimd. Amsterdam bood vorige week aan tijdelijke opvang te regelen voor mensen die het kamp verlaten. Onder meer Rotterdam, Almere, Leeuwarden, Haarlem en Purmerend hadden aangeboden te helpen bij de opvang. Moskou is getroffen door de hevigste sneeuwval in 50 jaar. Volgens meteorologen is er ongeveer een derde van de hoeveelheid neerslag gevallen die normaal in de hele maand valt. En door de sneeuw zijn veel wegen onbegaanbaar en op drie luchthavens werden zo'n 70 vluchten geannuleerd, maar de vliegvelden konden wel open blijven. De hevige sneeuwval heeft verder niet tot grote problemen geleid. De verwachting is dat het nog tot morgenochtend blijft sneeuwen in Moskou. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt... en vooral in de kustgebieden een paar buien. Het gaat vannacht op veel plaatsen licht vriezen. Morgen wolkenvelden, maar ook zon... en opnieuw kansen op buien in de kustprovincies. En het wordt dan met 5 graden iets kouder dan vandaag. Ah, en we hebben 115 kilometer file. Dat is ruim onder het gemiddelde voor een donderdagavondspits. Opvallende zaken zijn er ook niet. De langste files zijn op de A1 Amsterdam Amersfoort... bij Hoevelaken 7 kilometer... Naar Rotterdam op de A15 vanaf Europort komend. Allereerst tussen Rozenburg en Spijkenissen 5 kilometer. En dan tussen Spijkenissen en rotterdam charloes 6 kilometer. In het noorden zijn werkzaamheden die zorgen voor vertraging op de A7 Herenveen richting de Afstadijk. Bij Joure West staat 2 kilometer. Ik ben vader van Nederlandse kinderen, zoon van Tsjechische ouders, buurman van Italiaanse boeren. En ik lees 360 magazine.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 Met onze annuïteitenhypotheek begin je direct met aflossen. De rente is nu 4,35% voor 10 jaar vast met nationale hypotheekgarantie. Vraag naar ASR bij een Hypotheekadviseur en kijk op ASR.nl. De beste tankpas voor ondernemers. MKB Brandstof. Tankstation Proof. Ook de spaarhypotheek van ASR is een goede keuze. Die krijgt een 9,2% van de Consumentenbond voor de rente. Vraag naar ASR bij een Hypotheekadviseur en kijk op ASR.nl.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 Goedemiddag, het is acht minuten over vijf. De Amerikanen die overwogen in de jaren vijftig een atoombom te laten ontploffen op de maan. Straks Piet Smolders daarover, ruimtevaartjournalist over wat het idee daarachter was. Eerst terug met beide benen op de grond, of beter gezegd met vier wielen op de grond. De auto raaien, die gaat niet door, dat is zeker. Maar er wordt gebroed op een alternatief, en dat is meer dan een wild plan. Want de opzet voor het evenement is in grote lijnen al klaar. Bedacht, uitgewerkt door Robert van den Ham. Goedemiddag. Goedemiddag, hoofdredacteur van tijdschrift Auto Week. Zeg het maar, wat gaat u doen? Nou, we hebben het uh, volgens het, het sterke idee om uh, volgend jaar alsnog uh, de Nederlandse autoliefhebbers te verrassen met een uh, groot nationaal auto-event. We hebben daarvoor inmiddels een, een basisplan liggen en willen dat uh, volgende week samen met uh, de mensen uit de autobranche gaan uitwerken. En hoe ziet dat basisplan eruit? Het basisplan houdt vooral in dat er uh, een nieuwe insteek uh, gaat worden als in een verkoopbeurs... Dus je moet ter plekke ook daadwerkelijk een auto kunnen kopen. Dat zou automerken moeten enthousiasmeren om juist in die periode met bijvoorbeeld speciale actiemodellen of met actieprijzen te komen. En verder moet er natuurlijk entertainment bij zitten. En moet het wat interactiever gaan worden als dat we van andere auto-evenementen gewend zijn. Maar wat blijft dan over van die oude, oude autorij waarbij de nieuwe modellen met een hoop gaan worden gepresenteerd? Ja, dat zal zeker ook, ook onderdeel worden van, van ons evenement. De nadruk zal er wat minder op gelegd worden. Uh, omdat ook blijkt dat daar de consument uh, in real life steeds minder behoefte aan heeft. Daarvoor hebben we websites, daarvoor hebben we bladen en daarvoor hebben we, zeker als er een uh, grote internationaal event als in Genève, dat is de autobeurs op dit moment in Europa, net geweest is, uh, is het niet heel erg logisch om een paar weken later uh, een evenement met een soortgelijke inhoud te gaan organiseren. Dus wij leggen de focus daar wat minder op en willen er vooral een uitje van maken, en dat is ook anders, uh, niet alleen voor mannen, maar meer voor het hele gezin. Hoe bedoelt u dat? Nou, het is toch wel een mannen-evenement, de autorij. En op het moment dat wij het wat breder kunnen trekken... als in van, nou, auto A staat daar. Je neemt de vrouw des huizes en de kids mee. Je kunt hem in een paar kleuren laten zien. En ter plekke zet je een handtekening. Dan is het wat meer een, een familie-event. En als we even over de grens kijken, bijvoorbeeld in Brussel... Uh, daar heeft je de autosalon elk jaar in januari. 70% van alle nieuwe auto's wordt daar verkocht. Mensen kijken er echt naar uit, sparen daarvoor, maken er een uitje van. En, dus we kijken ook heel erg met een knipoog naar een dergelijk event. Een knipoog, maar er moet wel geld verdiend worden. Er moet ook geld uh, verdiend worden. Daarom hopen we, maar we denken het ook, dat de autobranche gaat uh, aanhaken. Wat natuurlijk heel relevant is in dit verhaal is dat natuurlijk het initiatief komt vanuit Autoweek. We zijn onderdeel van een grote geheel. Sanoma Uitgeverij heeft ook nu.nl. We hebben natuurlijk... SBS en Veronica binnen. Het Algemeen Dagblad waar wij nadrukkelijk mee samenwerken... zal ook een rol gaan spelen. Dus we hebben ook de media power om de consument te bereiken. En laten we vooral niet vergeten waar ooit een autorij... maar ook allerlei andere grote evenementen mee zijn begonnen. Het enthousiast maken van de consument. Nou, dat is insteek 1. U bent, moet denk ik ook die automerken enthousiast gemaakt. maken. Want die hebben al gezegd, we hebben geen geld om die autorij te gaan doen. Gaat u hen dan geld geven indien nodig om ze over de streep te trekken... en mee te doen met dat plan wat u nu bedacht hebt? Nee. Zeker niet, want, want uh, als er iets aan ons merk gekleefd is aan autoweg dan is het objectiviteit en onafhankelijkheid, dus, dus dat is absoluut niet aan de orde. Ik denk alleen niet dat wij tarieven gaan vragen zoals die uh, door de rij gevraagd zijn. En, en dat is ook het, uh, het, het, het, het spijtige van het hele concept. Kijk, het is de crisis, uh, er zijn economische problemen en met alle uh, begrip voor begrotingen enzovoorts. Uh, het blijft natuurlijk bizar dat de rijvereniging en de autobranche elkaar niet hebben gevonden om alsnog een autorij te organiseren. En dat vind ik zeker als autoliefhebber, maar ook als autoliefhebber bladen maken vind ik dat echt enorm spijtig. En het grote verschil zit hem daarbij toch in de vierkante meterprijs. Daar kunnen wij wel wat aan doen en dat kon de rij kennelijk niet. Dus de prijzen die daar gevraagd werden gaan wij zeker niet vragen. Omdat we het op een andere manier gaan organiseren met een andere insteek op een andere locatie. En met welke naam? Qua locatie bedoel je? De autorij wordt veranderd met welke naam? Oh, met welke naam? Nou goed, het klinkt misschien logisch om daar de term autoweek in te gaan gebruiken. Maar daar zijn we eerlijk gezegd nog niet helemaal uit. Oké. Horen we dat later. Robert van Den Ham, hoofdredacteur van Autoweek. Dank u wel. Graag gedaan. Er zijn nog steeds veel vragen bij Kamerleden over het landelijke uitwisselen van patiëntgegevens. Zorgaanbieders willen op 1 januari van start gaan met een nieuw digitaal systeem waarin die gegevens kunnen worden uitgewisseld. Maar het is niet veilig genoeg, dat zeggen sommige privacy- en computerdeskundigen. Daarom organiseerden de mensen die dat systeem nu aan het ontwikkelen zijn in alleruil een informatiebijeenkomst. Bedoeld voor politici en ook voor journalisten, onder wie onze Marcel Bril. Broodjes, sudorans, karnemelk, een pak papier aan informatie en een aantal verantwoordelijke aanwezigen. Een waar charme-offensief wordt er ingezet, Want per 1 januari is het de bedoeling dat onder meer huisartsen, ziekenhuizen en apothekers... zelf een systeem invoeren om patiëntengegevens uit te wisselen. Tenminste, als de patiënt daar toestemming voor geeft. Maar is dat wel veilig en kunnen patiënten die mee willen doen... wel goed genoeg controleren wat er met hun gegevens gebeurt? Veel onduidelijkheid is er ontstaan over de opvolgen van het elektronisch patiëntendossier. Ja, dat is ook de reden om jullie hier uit te nodigen. Spreekstalmeester is Edwin Velzel van de Vereniging Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Een van de initiatiefnemers van dat nieuwe systeem. En hij is niet alleen, hij heeft ook een huisarts meegenomen. Een patiënt die zich s'avonds op de huisartsenpost meldt eh, en die een... Ja, een ingewikkeld medisch dossier heeft daarvan, wil de huisarts eigenlijk gewoon die gegevens paraat hebben. En dan zijn het, is het niet zijn hele dossier, dan is het een beperkte set uh, gegevens die er echt toe doen. Medicatie, belangrijkste voorgeschiedenis en de laatste paar consulten. Belangrijk dus vindt de huisarts dat gegevens uitgewisseld kunnen worden. En ook Wilna Wind, die de patiënten vertegenwoordigt, is positief over de toekomstige manier van uitwisselen. Want wat er nu aan patiëntengegevens beschikbaar is... is totaal ouderwets en bovendien gevaarlijk, vindt Wind. Een paar honderd mensen die doodgaan per jaar... doordat er gewoon ondermaatse uh, houtje-toutjesystemen zijn... doordat er niet een goede uitwisseling is. 16.000 mensen per jaar die acuut het ziekenhuis in moeten... vanwege problemen met uh, medicijnen voorschrijven... Dat kan gewoon niet meer. Na een klein uurtje vlammende betogen en kritische vragen... is de sessie in de zaal afgelopen. Dank bij wel voor de komst. U bent welkom voor de bekende een-op-eentjes. En dat is een vakterm voor individuele interviews. Eerst maar eens kijken of de zorgen bij de politici weggenomen zijn. Belangrijk daarbij is de mening van coalitiepartij PvdA. Zij zijn in principe voorstander van gegevens uitwisselen... maar dan moet het wel goed gebeuren. En wat blijkt, Lea Bouwmeester heeft achteraf ook nog veel vragen. Wie kijkt er precies allemaal in je dossier? Wat is de invloed die je als patiënt zelf hebt op je dossier? Mag je de informatie uithalen? Kun je blokkeren dat bepaalde mensen erin kijken? Die garantie is nog niet absoluut gegeven. Dus die willen we nog krijgen. Nu is er nog een maandje voordat het 1 januari is. Dat is heel erg kort voor zo'n heel groot project. Is het dan nog wel haalbaar om aan uw wensen, CQ, eisen te voldoen. Nou ja, de organisatie heeft net gezegd... wij komen met alle antwoorden. Wij gaan garanties geven. Voor een deel hebben we ze ook gehad. Dus ik neem aan dat het goed komt. Dan nog even terug naar Edwin Velsel, de initiatief nemen. Natuurlijk snapt hij de zorgen, maar patiënten hoeven niet bang te zijn, zegt hij... dat ze geen inzicht hebben in wat er met hun gegevens gebeurt. Nee, er zit nu een uh, mogelijkheid in het systeem dat een patiënt bij ons op kan vragen... wat, is er, uh, wat er gebeurt er met mijn dossier... Um, ik geef toe, dat gaat op papier en dat duurt dan uh, een paar weken voordat je dat ziet. En, uh, dus het kan nu. Het voldoet ook op, dat moment, uh, uh, op dit moment aan alle wettelijke eisen die eraan gesteld worden. Dus wettelijk klopt het. We willen het wel makkelijker maken voor patiënten om dat te zien. Zodat ze het via e-mail en, uh, en sms bijvoorbeeld kunnen zien als iemand het systeem raadpleegt. Is eigenlijk wat u zegt perfect is het allemaal niet? Nog, dat kan niet bij invoering, maar het is beter dan dat we nu hebben? Dat is precies wat ik zeg. De bijeenkomst levert geen duidelijke eindconclusie op. Er zal dus heus nog meer over worden gepraat de komende tijd... in de politiek en in de dokterskamer. Marcel Bril met een aantal een op eentjes in Den Haag. En op onze website vindt u de voor- en nadelen van het systeem. Die zijn voor u op een rijtje gezet. En de website is nos.nl. U zit met uw gedachten ongetwijfeld bij Sinterklaas deze week... maar in Lopik hangen ze de lampjes al op. De lampjes voor de grootste kerstboom ter wereld. En Kees Kwaks, had je de goden verzocht? Staan er nu veel files? Kennelijk niet. Nee, deze spits valt mij erg mee, Lucilla. Ja, 135 ja. kilometer, dat is heel erg goed nieuws. De dingen die opvallen zijn de werkzaamheden die voor file zorgen... op de A7 Heerenveen richting de Afsluitdijk. Bij Sneek staat 2 kilometer... Een aanrijding op de A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft Zuid, 3 kilometer. Bij Delft Zuid is de linkerrijstrook dicht. En de langste file van het stel die staat op de A50, Arnhem richting Os. Tussen Grijzwoord en Knoop Ewijk e Over 15 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Het heerlijk avondje moedig komen, het avondje van Sinterklaas. Maar in IJsselstein zijn ze al met kerst bezig. Want voor de vijftiende keer gaat die aan. Volgende week vrijdag. De grootste kerstboom ter wereld. Zo wordt de zendmast, loop ik, genoemd. Monteurs van Volker Westfels Telecom zijn nu bezig de lampen aan de tuidraden te bevestigen. Initiatiefnemer Tom Westland liet het vanmorgen zien aan verslaggever Jeroen Schutheiser. Wat zijn ze nu aan het doen? Ze zijn nu de lampjes aan het uitrollen in het weiland. Aan het testen. Er hangt hier één kabel die al vanaf de toren naar beneden gekomen is. Daar staan de mannetjes. Die kun je herkennen aan hun oranje pakken. Hoe hoog is dat nou? Dat is ongeveer 150 meter. Wat zijn dat nou voor lampen? Het zijn gasontladingslampen. Want daar zitten de kosten niet zo in, hè? Nee, absoluut niet. En de, en de energie van deze lamp, het is maar 35 watt. En er zitten 120 lampjes maar in de toren, dus dat valt ook erg mee. Hoeveel is dat per dag? Dus dat is per dag 24 euro. Want het is per uur 1 euro aan energie. Het zijn wel enorme lampen, hè? Nou, de lampen als zodanig die zijn groot... maar dat komt hoofdzakelijk door die koker die er omheen zit... om de lamp te beschermen. Dat gaat er wel eens een stuk, ja... Er is ook wel eens een keer een, een lijnstuk uh, gegaan, een, uh, een, een kabel. Door de wind? Het kan wind zijn, het kan blikseminslag zijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Doet u dat ook wel eens, helemaal daarbovenin? Ik ga het, uh, vannacht het uh, toplichtje erop zetten. Ah. Dus een hoger kun je niet komen in Nederland. Dat is 300, hoeveel? Ja, 370, hè. zoiets in die richting, 368. Dus vannacht gaat u het hoogste punt beklimmen? Ja. Waarom uh, vannacht? Er staan antennes bovenop van die er staat te veel straling om daar werkzaamheden te mogen doen. Dus er gaat vandaag om 1 uur gaat dan de antenne even uit, een paar uurtjes voor ons. En dan kunnen wij de werkzaamheden veilig doen. En wat zet u dan bovenop? Het pieklichtje. Ja, het grote toplichtje. Ik kan me nou niet voorstellen dat iemand dat leuk vindt, zo hoog. Ik heb hoogtevrees, hè? Als ik vroeger op een klimrek op school stond, op de vijfde tree... stond het water al in mijn handen. Ben ik zeker niet geschikt voor dit werk. Jawel, hoor. Ik denk als u mee naar boven gaat, dat u zelf over angst heen komt. Ja. Iedereen moet zijn angst overwinnen. Maar wat is er zo fascinerend aan? Dat zijn de momenten, daar komt eigenlijk nooit niemand. En het is altijd leuk dat je met de hele kerst, uh, lekker thuis zit... en iedereen praat over dat kerstlichtje. En dan denkt u, ja, dat heb ik opgehangen daar. Ja, daar ben ik weer bij geweest, ja. Wat ziet u nou daarboven? Met dit helder weer kun je heel aan te kijken. Dan zie je de arena. Je ziet uh, de Noord. En momenten van angst? Nog niet gehad. Goede verzekering? Ja. Testament gemaakt? Alles voor elkaar. Hoe lang duurt dat, die ster bovenop zetten? Een uurtje of twee. En dan testen we hem even vannacht. Doen we hem een uur of half twee, twee uur, zetten we hem even een, uh, tien minuutjes aan, dat hij dat wel goed doet. Dus dat kunnen we vannacht wel zien? In principe kunnen we dat vannacht wel zien, ja. Ik mag niet mee, hè? Maar ik zou nee. voor zelfs 10.000 euro zou ik niet meegaan. <laughs> nee, nee, nee, je kunt niet mee. Het is allemaal heel smal en klein en we zijn er met z'n tweetjes. We gaan tot 350 meter met een lift. En dan moeten we de laatste 20 meter moeten we lopen, zeg maar. Dus, en dat antennetje waar je er bovenop ziet staan... daar kan ik net doorheen. Daar moet je niet te dik voor zijn. Ook dat nog? Ja, ook dat is ook, ook een ijs? Ja, dat is ook een ijs. Ja. Je moet een beetje slank zijn. Ja. Uh. Geen hoogtevrees, niet te dik. Het is elk jaar weer een ontzettend gedoe... om dat geld bij elkaar te krijgen. 60.000 euro of zo. En dat is niet het geld voor uh, de energie van de lampen. Maar ja, deze klimploeg die moet natuurlijk uh, die lichtjes erin heisen... en straks er weer uithalen. Ja. Ik zou zeggen... Lekker laten hangen, die lampen? Kan helaas niet, nee. Zo lang houden ze het niet uit. Je krijgt in februari krijg je stormen en dat soort van uh, zaken. En wij zijn in de gelukkige omstandigheid... dat meer dan de helft van deze kosten worden opgebracht door uh, donateurs. Krijgt u elk jaar weer uh, post uit verre streken? Dat schrijven mensen uit Canada bijvoorbeeld heel veel, uit Australië. We hebben ook een brief gehad van een uh, verpleegster uit Zimbabwe vertelde dat ze zat te huilen omdat ze op hetzelfde moment... dat de kerstboom hier aanging, dat zag in Zimbabwe... terwijl haar ouders hier in uh, Nieuwegein daarnaar zaten te kijken. Dus dat wekte nogal emotionele gevoelens op bij die uh, mevrouw. Eis en wederdienende kunt u het ontsteken van de kerstboom... volgende week vrijdagavond, volgende week vrijdagavond live meemaken in het NOS 8 uur journaal. Opnieuw halen de aanklagers bij het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag bakzeil. De Kosovaarse oud-premier Ramush Haradinaj is namelijk vrijgesproken van oorlogsmisdaden in 1998. En dat nieuws werd in Kosovo met juichend uh, veel gejuich ontvangen. De <tibet> Correspondent Joost van Egmond in Servië. Joost, Haradinaj is inmiddels vrijgekomen. Hij is ook alweer geland in Kosovo. Uh, ja, daar, daar is het echt groot feest. Absoluut. De stemming zit er flink in. Op het vliegveld stonden al heel wat mensen klaar om te ontvangen met veel albanese vlaggen. in, in de binnenstad wordt dat nog een stuk groter. Er staan nu al duizenden mensen te wachten en een goed plekje te bewaken... voor een toespraak die hij daar om zeven uur zal, halen, zal houden. En ja, intussen is ook zijn campagne al volop beginnen, begonnen eigenlijk. Zijn aanhangers deden pamfletten uit, t-shirts en posters. hij wil graag zijn plek terug als premier. Dat heeft hij ook direct al gezegd bij zijn vrijlating. En bij deze is de campagne begonnen. In Kosovo gejuicht, zoals je beschrijft, maar hoe werd in Servië gereageerd? Grimmig. Het was verwacht, dus er was geen, geen woede en ontsteltenis zoals we twee weken geleden zagen... toen twee Kroatische generaals werden vrijgesproken van de oorlogsmisdaden tegen Serviërs. Maar er was een heel zware kritiek op het tribunaal. Het heeft hier nu echt afgedaan. Um, politici buitelden over elkaar heen om te zeggen hoe eenzijdig deze uitspraak weer was. En um, de oproep om te stoppen met samenwerking met het tribunaal wordt steeds het, komt, wat dat betreft, het is moeilijk te zien hoe dat nog goed komt. Mensen verwachten echt niet dat ze hun recht nog kunnen halen in Ja, want waar stond Haradinaj precies voor terecht? Hij stond terecht. Um, hij was de leider van uh, de rebellen van, uh, van het OECK in uh, 1998 in West-Kosovo. En de troepen onder zijn bevel hadden daar gevangenkampen... waar gemarteld werd en gemoord. Hij stond nu terecht als, als opperbevelhebber... omdat er een vooropgezet plan zou zijn... en die organisaties zouden daar deel van uitmaken... Serviërs te verdrijven uit die regio. Die aanklacht die was grotendeels gebaseerd op, uh, op getuigenverklaringen. En dat bleek het zwakke punt. De rechtbank was simpelweg niet overtuigd van die getuigen. Er werd in eerste instantie in 2008 al vrijgesproken. Vervolgens oordeelde de rechter in hoger beroep dat die zaak over moest... omdat de getuigen waren bedreigd. Er was een hele reeks van incidenten geweest. En ja, dat proces is nu overgedaan, maar het heeft de uitkomst niet veranderd. Ja, feest in Kosovo, een grimmige sfeer in Servië, twee buurlanden. Hoe moeten zij naar deze beslissing van het internationaal gerechtshof verder? Er um, staat op de agenda een ontmoeting tussen de premiers van beide landen. Dat is in het kader van, van de toenadering tot de Europese Unie. Zowel Kosovo als Servië hebben als harde voorwaarden gekregen dat die onderlinge relatie moet verbeteren. Servië erkent Kosovo er niet eens, Zij wil niets weten van de afscheiding van het gebied, die ze zelf had uitgeroepen in 2008. En ja, daar wordt nu langzaam wordt daar vooruit geboekt, tot nu toe. En nu zit uh, Servië met het probleem dat ze wellicht binnenkort met Ada zelf om de tafel zullen moeten gaan zitten om daarmee door te gaan. Daarvan heeft de premier punietacties al gezegd, daar heb ik voorlopig geen zin in. Die ontmoeting volgende week die zou best wellicht kunnen worden afgezegd, uh, die doorschemeren. Maar de dialoog zal op de een of andere manier verder moeten. Maar op dit moment is het duidelijk, Servië heeft geen haast wat dat betreft. Joost van Egmond in Servië, dankjewel. 5, 4, 3, 2, 1. Zo had het kunnen klinken in 1959. De Koude Oorlog tekent zich af. De ruimterace tussen Amerika en de Sovjet-Unie is in volle gang. En daarbij zijn de wildste plannen bedacht. Uit een oud document blijkt nu dat Amerika van plan was... een atoombom op de maan af te laten gaan. Nou, dat geluid van net, dat was dat niet, want het is niet gebeurd. Gelukkig maar, Ruimtejournalist, ruimtevaartjournalist Piet Smolders. Goedemiddag. Goedemiddag. Had u wel eens van dit plan gehoord? Nee, nee, daar had ik niet van gehoord. Ik weet wel dat nou ja, in die tijd de Amerikanen zich vreselijk bezorgd maakten over de opkomst van de Russen in de ruimte. In 1957 was de eerste Sputnik gelanceerd. En in januari 1959 hadden de Russen een poging gedaan om voor het eerst de maan te raken. Met de Luna 1, dat was mislukt, dat ding was er langs gevlogen. September 1959 lukte dat wel. De Russen hadden dus echt het voortouw. En uh, nou ja, het idee was, als die Russen dingen in de ruimte kunnen brengen... en met name dingen in een baan op de aarde kunnen laten draaien... dan kan daar ook wel een atoombom in zitten. Dus uh, Johnson, uh, die toen uh, de leiding had, althans de politieke leiding had van het ruimteprogramma... die zei, uh, ja, die, uh, die, uh, die Russen die gaan straks kernbommen uh, van bovenaf op onze pet gooien... als stenen vanaf een snelwegviaduct. Dus dat moeten wij ook proberen. Ja, dus, euh, nou ja, in ieder geval de Amerikanen wilden gelijk opgaan. Uh, liever nog natuurlijk de Russen overtreffen. En, en hadden, ze, hadden ze destijds wel vervoer om een atoombom zo op die maan te krijgen? Nee, dat hadden ze niet. Ze hadden geen raketten die sterk genoeg waren daarvoor. Maar ja, dit was natuurlijk een studie om te kijken wat er allemaal aan vast zou kunnen zitten aan zo'n plan. Een paar jaar later konden de Amerikanen dat wel. Uh, technisch gesproken, althans de raketten waren sterk genoeg. Maar dit was een studie om het even te bekijken. Nou ja, er werd ook wel positief uh, tegenaan gekeken. Want ja, je kan beter, was het idee, uh, kernbommen testen in de buurt op, van of op de maan dan op aarde. Hmm. Ja, hoewel, nou ja, dat is voor de maan natuurlijk ook niet prettig. Want ik kan me voorstellen dat daar wel wat risico's aan, aan, aan vastzitten, toch? Of ja, niet? precies. Nou ja, zoals we er nu tegenaan kijken, was dat gewoon onverantwoord vuurwerk. Van het forse, meest forse kaliber. Uh, maar ja, toen uh, dat, dat was natuurlijk een, een wat andere tijd. En gelukkig is het niet uh, doorgegaan, want uh, de, daar werd er maar gesproken over drie, zeg maar, belangrijke aspecten, namelijk het wetenschappelijke aspect daarvan, het militaire aspect en uh, de politieke impact. Uh, maar ja,. Uh, wat dat voor die maan had betekend. In ieder geval zou de maan zeg, zeg maar, verontreinigd zijn geworden... en hadden we daar nooit meer zeg maar, een beetje verantwoord... wetenschappelijk onderzoek kunnen doen. Ja, want hebben ze er om politieke redenen vanaf gezien, weet u dat? Nee, ik denk dat het gewoon uh, een van de, van, de, van de studies is geweest... die uh, op dat moment gedaan werden... en dat uiteindelijk is uh, gebleken dat het toch... Uh, nou ja, dat het te gevaarlijk, alles wikkende en wegende, dat het te gevaarlijk was. Ja, want ik hoor... Ik hoor ja, wel. ja, gaat u Jan, door. <laughs> Jan details is overigens wel dat een van de voornaamste adviseurs van, van deze studie Gerard Kuiper was. En het was een Nederlandse astronoom die in die tijd de grote faamgenoot als maandeskundige. Oké, okay, nou die, die was daar ook bij betrokken. Uiteindelijk ging het niet door. Ik hoor u niet het juridische aspect noemen, want ik zat te denken, mag het wel? Zijn er geen wetten voor nou, dat deel precies. van het heelal? Precies, dat was in die tijd nog niet geregeld. Dus uh, later is het ook inderdaad, uh, zeg maar via de Verenigde Naties zo geregeld, in het internationaal ruimterecht, dat je geen wapens in een baan op de aarde mag brengen of op de maan. Oké, okay, dus nu gaat het niet meer gebeuren. Ik zie dat het niet meer gebeuren, is maar ja. goed ook. Oké, okay. <laughs> zeg hartelijk dank. Het is een mooi inkijkje in de geschiedenis. Piets Monders.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 Premier Rutte en vicepremier Asscher ontvangen morgen FNV-voorzitter Heerts en VNO-NCW-voorman Wientjes. Het kabinet wil samenwerken met vakbonden en werkgevers en zegt dat er over de uitwerking van veel dingen kan worden gepraat. De FNV vindt dat de plannen voor de WW en de verzobering van het ontslagrecht van tafel moeten. De voormalige Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Continental Airlines is toch niet schuldig aan het ongeluk met een Concorde bij Parijs 12 jaar geleden. Een eerder vonnis is vernietigd. De technicus van Continental, die onderhoudsvoorschriften had genegeerd, is volgens een Franse rechter niet volledig juridisch verantwoordelijk voor de crash. De Britse premier Cameron ziet niets in het voorstel van de commissie Leveson... om wettelijk geregelde media in het leven te roepen. Hij wil dat de media zelf orde op zaken stellen. Zijn standpunt kan tot een breuk leiden met de liberaal-democraten. En het OM heeft tot nu toe zeven klachten binnengekregen over het ruwaard van Puttenziekenhuis in Spijkenisse. Het is niet bekend of de klachten alleen over de afdeling cardiologie gaan of ook over andere afdelingen. De hartafdeling is gesloten nadat was gebleken dat er veel sterfgevallen waren. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weer. Hier is Marco Vroef. Met in het oosten misschien nog wat wolkenvelden, maar verder is het een gemengd beeld. Soms wat zon, of soms wat zon, hoor mij. De zon is natuurlijk al lang onder. De maan gaan we over toe zien. Wolkenvelden hebben we ook en er valt bij de kust nog een enkel buitje vannacht. Temperatuur daalt daar naar 2 graden. In het binnenland min 1 betekent dat het lokaal ook wat glad zou kunnen worden op een brug of viaduct. Normale wegen hebben daar absoluut nog geen last van. In het zuidoosten misschien kans op wat nevel. Dan morgenochtend nog steeds in de kustgebieden mogelijk een buitje. En die kans neemt in de loop van de middag weer wat toe. Verder is er ruimte voor de zon en loopt de temperatuur op naar 4 graden in het noordoosten tot 6 of 7 in het westen van het land. De wind stelt niet veel voor. Zaterdag is een dag met vrij veel wolkenvelden. In de loop van de dag neemt de kans op wat lichte regen of motregen ook toe. Maar het zijn geen grote hoeveelheden. Het is wel kil met 4 graden. En dat hebben we ook op zondag, die temperatuur. Dan in de loop van de dag meest droog weer. Met van tijd tot tijd de zon. A ah, en BVK's informatie. Een goede 160 kilometer file. Opvallende zaken zijn de A1. Langzaam rijden op de A1 naar Amsterdam. Vanaf Amersfoort tussen Gooimeer en Diemen over 7 kilometer. Bij Muiden is nu de rechte rijstop dicht na een ongeluk. Op de A7 herenveen richting de Afstadijk zijn werkzaamheden. Er is één rijstrook dicht bij Sneek. De file begint bij Joure West en die is 2 kilometer lang. En de langste file van deze avond spitst nog altijd op de A50 Arnhem richting Os. Het gaat erg langzaam tussen Grijsoort en knoopend E-Wijk over 15 kilometer.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 controverse in, uh, in Groot-Brittannië over de pers daar. Er is een groot onderzoek gepresenteerd. En de politiek gaat nu min of meer rollenbollend over straat... of er een nieuwe wet moet komen of niet. hikki je Eerst de ongevallen op de snelweg, waar vrachtwagens bij betrokken zijn... die zorgen voor veel persoonlijke, maar ook economische schade. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft een aantal van die verkeersongelukken onderzocht. En wat blijkt, de ernstigste ongevallen gebeuren op dagen met ogenschijnlijk... Ideale rijomstandigheden. Verslag even Pauw. Er wordt hard gereden, maar toch is de snelweg eigenlijk heel veilig. Van de pakweg 700 jaarlijkse verkeersdoden vallen er, tussen aanhalingstekens, maar 80 op de snelweg. Opmerkelijk daarbij is dat ongelukken waarbij vrachtwagens betrokken zijn... goed zijn voor 30% van al die dodelijke slachtoffers. Belangrijk dus dat de vrachtwagenchauffeur weet wat hij doet... Hans Ernsten is vrachtwagenchauffeur en krijgt een opfriscursus van Martijn Bouwheer... van het Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid. Nou, we gaan eens kijken naar een van de meest belangrijke gereedschappen... die een chauffeur tot zijn beschikking heeft. En dat zijn de spiegels. Dus mijn vraag aan jou is, als ervaren chauffeur... denk jij dat jouw spiegels goed staan? Ik denk het voor mijzelf wel, ja. ja. Nou, we kunnen wel eens kijken of dat ook inderdaad het geval is... Oké, okay, ik ga nu jouw breedtespiegel iets verder naar buiten scharnieren. Ja. En dan zie je nu het punt dat je nu de bestuurdersstoel helemaal aan de binnenkant van je breedtespiegel ziet. Dat klopt, hè? Ja, dat klopt. Nu wel, ja. Hartstikke ja. mooi. Kijk, dus dan hebben we in dit geval wat winst weten te behalen. Dus het zou kunnen dat we nu door het bijstellen van de spiegels wel een dode hoekongeval hebben voorkomen. En doet zich dat ook voor op de snelweg? Het probleem met die dode hoek? Ja, zeker juist op een snelweg. Want daar heb je regelmatig te maken met rijstrookwisselingen invoegend en uitvoegend verkeer. En dat zijn nou net de plekken waar vaak de ongevallen gebeuren. Als die chauffeur in zijn spiegel kijkt, zal hij die voertuigen naast hem zien... waardoor hij weet dat hij nog niet van rijstrook kan wisselen. Nou, daar gaat hij dan. Ja, we boodsen na dat er uh, een file staat die jij eventjes een beetje te laat gezien hebt. Kom op, zet hem even lekker op de 30. Rij maar door, hoor. Rij maar door, joh. Kom op. Doorrijden. Oh, joh, stoppen, man. Sturen, hallo. Boem. En ja, dan zie je de gevolgen. Hè? Maar gelukkig zijn het vandaag maar pionnen. Ik denk dat je de file geraakt hebt met een klap van zeker nog wel een 25 km per uur. Gezien de restant aan remweg. Dus mijn autootje op 6 staat hier nu wel in elkaar getrakt op de A1 of op de A30. En ja, dan krijg je het weer. hè. Dan heeft de chauffeur het weer gedaan. Maar nou, dat was in dit geval ook zo. Het is gewoon even leuk. Een, een, een, om het uit te proberen met die pionnen. Maar in de echt, worden uh, word ik niet heel vrolijker van. Nee. Nee. Nee, nee, dan was het een flinke klap geweest. Dat ja, was het zeker een flinke klap geweest, hè? ja, absoluut. Uit dit onderzoek blijkt dat de meeste ongelukken niet gebeuren... bij dit soort omstandigheden, bij een nat wegdek. Dat hier is uh, gesimuleerd, maar juist op een mooie zonnige zomerdag. Dat komt omdat mensen het niet verwachten. De snelheid neemt toe, we gaan minder afstand houden, we gaan later remmen. En met name ook die hogere snelheid. Dat, ja, als er dan wat misgaat, is die impact natuurlijk ook vele malen hoger. Dus hoe slechter de omstandigheden, eigenlijk kun je zeggen dat ze dan een betere chauffeur worden. Op weg naar grotere veiligheid op de snelwegen. Eerder al kon u ons horen vanuit Amsterdam. Daar is verslaggever Karin Albert. En ze is daar omdat studenten en medewerkers kritiek hebben op het nieuwe studenteninformatiesysteem van de Hogeschool en van de Universiteit van Amsterdam. Het zou onder meer te duur zijn geworden, Karin. Waar is de kritiek nog meer op? Ja, het is uh, gebruiksonvriendelijk, hoorden we, lazen we ook in Folia, Dat is het uh, universiteitsblad, tegenwoordig digitaal te lezen. Uh, gebruiksonvriendelijk, uh, loopt vaak vast, uh, mensen kunnen er niet lekker mee overweg. Dat zijn wat dingen die, uh, ja, wat, wat kritiekpunten. Overigens is niet Amsterdam de enige stad die hiermee te maken heeft. Want destijds is de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool... die zijn in zee gegaan uh, met... Deze leverancier van dit uh, systeem. En dat deze samen met Leiden, met Nijmegen en met Tilburg, waar natuurlijk ook universiteiten zitten. En dan is het wel aardig om te weten dat Nijmegen in 2009 het niet meer zag zitten en hieruit is gestapt en naar een andere leverancier is gegaan. Uh, ja, Jasja Lange, de woordvoerder van de UVA. Uh, had u dat misschien ook niet moeten doen? Nee, dat denk ik niet. Ik wil absoluut niet ontkennen uh, dat wij aanloopproblemen hebben gehad en dat er uh, heel veel aanpassingen zijn geweest in het systeem in de afgelopen periode. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat we in augustus en september dit jaar dus nu uh, duizenden aanmeldingen hebben gehad. Iedereen moest zich toen voor vakken aanmelden. En dat is eigenlijk zonder noemenswaardige problemen verlopen. Dus ja, er waren ontzettend veel problemen. En intern ook gevloekt natuurlijk uh, in het begin. We hebben daar extra geld tegenaan moeten gooien om dat allemaal op te lossen. Maar het is wel zo dat het nu, op dit moment, eigenlijk heel goed loopt en draait. En dat wij heel tevreden zijn hoe het in augustus en september is gegaan. Ja, het was een systeem, even voor het beeld, wat uh, uit Amerika kwam. Dat was toegesneden op Amerikaanse scholen. Dat moest dus um, naar Nederland worden vertaald. Daarvoor is weer een ander bedrijf ingehuurd dat die dan die vertaalslag moest uh, maken. Nou, die bleek ook niet overal even capabel En dat bleek ook inderdaad allemaal kostbaarder en ingewikkelder. Niet die paar aanpassingen waarvan men dacht die zijn nodig. Nee, 40 tot 50 aanpassingen. Had je voor dat geld, die 25 miljoen die uiteindelijk nu is besteed... niet bijna een heel nieuw systeem kunnen bouwen? Nou, eerst even over die 25 miljoen. Dan moet ik nuanceren. Dat zijn twee kosten bij elkaar opgestapeld. Je hebt de projectkosten. Die zijn eenmalig. En je hebt beheerkosten. Die heb je altijd. Wat je ook koopt, wat je ook draait. Dus die twee dingen moet je niet bij elkaar op Moet je uit elkaar houden. Desalniettemin, u heeft helemaal gelijk. Uh, daar zijn... Daar uh, is geld in gaan zitten in die aanpassingen, dat was flink. Wij denken van niet, dat je dat niet zomaar een heel nieuw systeem kan bouwen. Bovendien, op het moment dat je een nieuw systeem bouwt... loop je altijd een heel groot risico, dan kan falen. Dit was tried and tested, zoals dat heet, dat werkte goed. Was het moeilijk om het aan te passen? Ja, was heel lastig. Uh, dat had niet alleen... moeilijker dan jullie van tevoren dachten? Ja, ik denk dat dat eerlijk is om dat te zeggen, ja. Moeilijker dan we dachten, maar het is wel gelukt. Komt er nog een evaluatie intern? Ja, we gaan dat zeker intern evalueren. En is er nog een kans? Want uh, ik heb net ook een aantal studenten gesproken... die nog steeds zeiden van ja, het loopt makkelijk vast... en ik wilde me inschrijven voor een vak. En um, dat lukte een paar uur niet. En toen vervolgens uh, kon ik niet meer bij dat vak... omdat het al vol was. Uh, zijn er nog redenen om, om uh, verder aan te passen? Of misschien alsnog? Iets anders te gaan doen? Nee, dat kan bijna niet meer. Hè? Met de hoeveelheid geld die erin zit. Nou, we zijn natuurlijk, je blijft bezig met het uh, tweaken, met het uh, steeds beter maken van het systeem. En juist al die klachten we luisteren we heel erg goed naar. Er zijn heel regelmatig er zijn allerlei bijeenkomsten waarin je geluisterd wordt naar studenten, naar medewerkers. Hoe gaat het? Hoe werken jullie ermee? Welke aanpassingen moeten er nog gebeuren? Dus daar is absoluut nog werkende weg. Wat heel fijn is, is dat we nu wel een systeem hebben dat heel goed draait, waardoor je ook daardoor weer wat makkelijker dat soort aanpassingen kan doen. Dus je kan er grafisch aantrekkelijkere interface bovenop zetten... je kan er een mobiele app bovenop zetten. We konden bijvoorbeeld nu met de langstudeerboete heel makkelijk uh, uitvinden... wie we geld moesten terugmaken. Dat dus kon heel goed gebeuren. Dus we hebben er, in, in, er inmiddels ook echt profijt van te krijgen... Dus inmiddels zijn jullie tevreden. Studenten medewerkers, nou, dat moet nog een beetje bijtrekken, maar er gaat geëvalueerd worden. Er gaat geëvalueerd worden en uh, we willen nog veel tevredener worden, moet ik eerlijk zeggen. Hoor. Want ook natuurlijk, wij zien ook wel dat er nog steeds uh, pijnpunten in zitten. Dank u wel. Vanuit Amsterdam, Karen Albert en Jasja Lange, dus, van de Universiteit van Amsterdam. Later deze uitzending nieuws over de verdere uitwerking van het aangepaste regeerakkoord. En burgemeester Van der Laan gaat zich melden bij het tentenkamp in Osdorp. Verkeersinformatie, Kees Kwaks. 170 kilometer, daar is de teller op uitgekomen, denk ik, voor deze avond. Spitsen, nou, dat is redelijk normaal voor donderdag. Op de A1 vanaf Amersfoort naar Amsterdam, de nasleep van een ongeluk bij Diemen. 8 kilometer, file vanaf Naarden. In het noorden, aanrijding op de A7, vanaf de afstadijk komend richting Groningen. Tussen Knopend Heerenveen en Tijnje staat 4 kilometer. En er waren al problemen op de A7 richting de afstadijk vanwege de werkzaamheden bij Sneek. Er staat file vanaf Jouwen, daar is één rijstrook dicht. Ook een ongeluk op de A50 van Os naar Apeldoorn bij Knooppunt Waterberg, 2 kilometer. En een afge afgesloten linkerrijstrook. En langzaam rijden op de A50 Arnhem richting Os over 15 kilometer tussen Knooppunt Grijshoort en Knooppunt Ewijk. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Er moet veel strikter toezicht worden gehouden op de Britse media. Dat is de belangrijkste conclusie van het Leveson-rapport... dat vanmiddag werd gepresenteerd. Nooit eerder werd zo grondig onderzoek gedaan naar de Britse pers. Hier Eppes, welkom. Dank je. Jarenlang uh, correspondent in Londen, nu weer in Nederland. Uh, vanmiddag gepresenteerd, 2000 pagina's. Allemaal gelezen? Niet één. Heel eerlijk. Natuurlijk Een samenvatting. Wel, de conclusies daar aanbevelen. Bevelingen, het gaat natuurlijk om die conclusies. Hè? Wat, wat vind je daarvan? Wat spreekt Ik... eruit? Ik uh, moet je zeggen dat ik... Uh uh, he, dat ik geschokt ben over het feit dat uh, Leveson toch een vorm van door de overheid gereguleerd perstoezicht uh, voorstelt. Was ook kwam natuurlijk ook niet uh, helemaal onverwacht. Maar ik moet je zeggen dat ik stiekem ook wel blij ben dat de premier Cameron heeft gezegd: geen sprake van inmiddels. Hoezo? Nou, die uh, uh, heeft gezegd: die wil natuurlijk niet de geschiedenis ingaan als de premier die uh, uh, Groot-Brittannië het baken. Van persvrijheid, uh, he, de BBC, noem maar allemaal op. Uh, uh, aan banden leggen. Maar, dus, maar Leffensen zegt toch onafhankelijk toezicht? Vanaf van iedereen onafhankelijk? Ook van de politiek? Uh, desondanks, uh, in wetgeving moet de taak van die onafhankelijke waakhond uh, uh, vervat worden. En dat heeft dus als gevolg dat uh, een aantal mensen die daardoor uh, getroffen worden, namelijk vooral de geschreven media, die zijn woest dat dat dan geen betrekking heeft op bijvoorbeeld het internet. Hè? Dus die, die zeggen, moeten ze ons hebben. En uh, bovendien die zeggen, wij worden bij voorbaat al aangeschuchterd en durven dan allerlei dingen mogelijk niet te doen... die we nu allemaal wel doen... en die te maken hebben met het controleren van de macht. En dan kom je regelrecht terecht in uh, de ruzie... die er onder dit alles is tussen... Uh, de politiek en de pers. Hè? Uh, de pers heeft keihard de parlementariërs aangepakt. Uh, met hun uh, bonnetjeschandaal, hun onjuiste declaraties. En door een gedeelte van de pers wordt dit ook gevoeld als uh, wij worden nu even teruggepakt. Want dat doen je, we dus niet. Want als je kijkt naar de pers, je hebt wat tabloids meegenomen. De beste zijn erbij. De Daily Star, zie ik hier liggen. Wat hebben we meegenomen? Ik en wat is heb... de teneur zeg maar, van de manier waarop al op voorhand wordt, wordt, wordt, wordt, wordt, wordt opgetreden tegen deze mogelijke wetgeving? Nou, ongeveer wat ik uh, nu net zei. Je, je ziet hier een binnenpagina van de uh, Sun. Die hebben al prachtig, over een uh, dubbele pagina onder de kop. D-Day for Freedom of the Press. Vanmorgen al een hele pagina met artikelen uh, uit de Sun, uit het verleden uh, afgedrukt. En die met grote kettingen en hangsloten gedecoreerd. Want well, dat om... zijn de chocoladeletters. Changes not change... Uh... Veranderingen, maar, ja, maar geen, geen kettingen. Ketens. Want is dat, is dat concreet in de praktijk wat er zou kunnen gaan gebeuren? Dat de journalistiek, de pers, de schandaalpers... Aan, aan banden wordt gelegd door deze wettelijke toezicht? Nou, Dat zou kunnen vooral omdat de pers... Je merkt nu al dat onder... Eh, onder de, terwijl de, dat hele Leveson-onderzoek... wat maanden geduurd heeft boven de markt hing... dat de kranten zijn gewoon... Uh, het spijt me dat ik het zeg, saaier geworden. Omdat ze voorzichtiger zijn geworden. Ze durven gewoon niet meer zo erg. We hebben niet meer uh, uh, ongelooflijk spannende onthullingen. Maar is uh, dat een pleidooi voor het afluisteren van telefoons? Uh, nee, dat is het zeker niet. Maar ik zeg daarbij wel... Uh, uh, dat uh, er voldoende, naar mijn idee... al voldoende wettelijke middelen waren om, uh, om dat aan te pakken. Die zijn alleen ook omdat... Uh, bepaalde politiemensen uh, hechte banden met uh, topmensen uit de media hadden... zijn die uh, niet gebruikt. Maar je moet ondertussen ook niet vergeten dat uh, Rebecca Brooks... Hè, de voormalige hoofdredacteur van de News of the World... Andy Coulson, Idem en ook voormalig woordvoerder van David Cameron... die moeten binnenkort voor de rechter verschijnen. En die moeten mogelijk uh, voor een hele lange tijd de gevangenis in. Dus de middelen om de pers aan te pakken zijn er voor een groot gedeelte al interessante naam, die noemt Coulson, voormalig woordvoerder van Cameron. Cameron die vanmiddag reageerde. Uh, Leveson constateert ook in zijn rapport die enige verstrengeling tussen de politiek en de Britse pers in de afgelopen 30 tot 35 jaar. Heeft het publieke belang niet gediend, was de constatering van Leveson. Um, in hoeverre kan de politiek hier iets aan doen? Ze zitten ook midden in deze, de, deze situatie waar ze ook een standpunt over moeten innemen. Als je kijkt naar Cameron, Nick Clegg, de vicepremier, wat kunnen zij doen? Wat zij, uh, wat zij kunnen doen. Ze zijn nu in ieder geval uh, door alles wat er naar buiten is gekomen... aan veiligheid, bevrijd van uh, de ongelooflijke angst van... oh jee, ik wil dat, mijn volgende, dat ik in mijn volgende regeringstermijn gekozen word. Ik moet meneer Murdoch te vriend houden. Die invloed is voor altijd en voor eeuwig uh, onderuit gehaald, omdat er nu een heel duidelijk licht is geschenen... Op de manier waarop deze onderlinge uh, contacten werken. Echt waar? Is dat voorbij? Of ze zal toch een relatie blijven bestaan? Ze zal er op een of andere manier die, die innige verstrengeling te blijven voorstellen. Maar nou, dat je... kun je het toch na 30, 35 jaar niet zomaar afschaffen? Nee, je hebt natuurlijk, en dat heeft ook te maken met, laten we nu maar even globaal zeggen. het twee partijenstelsel. Hè? Labour uh, uh, en de vakbonden hebben de labour nodig. En de conservatieven hebben de conservatieve kranten. Er zijn een paar kranten in het midden waarvan het heel belangrijk is of die naar de ene kant of naar de andere hellen in hun uh, stemadvies. Dus zeker, er zal zeker uh, uh, gezellig gehopnopt worden... en uh, mensen zullen elkaar ook regelmatig blijven ontmoeten... Maar uh, achterkamertjespolitiek tussen media-eigenaren en politieke leiders. Uh, daar uh, zullen uh, zo niet de gedrukte pers uh, dan wel de andere persmedia bovenop zitten, stel ik me. Nog voor. even heel kort, Hieke, want je hebt die kranten toch bij je. Durven ze nog wel te schrijven over het nieuwe kapsel van Kate? Of over... <lacht> nee. Sterker nog, niet alleen over het nieuwe kapsel van Kate, maar hint, hint, is ze misschien al zwanger? Want ze kreeg gisteren bij een bezoek aan Cambridge een klein slapje aangeboden voor een toekomstig babytje met daarop de wervende tekst. Oh, nooit text. doen, nooit My doen. daddy is een helikopterpilot. Goed, nou, daar houden ze zich nog wel mee bezig. Hikki uh, heerlijk, dankjewel. Volkert van de G. over een heel ander onderwerp gesproken. Volkert van de G. komt niet vrij voor mei 2014. Staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie... heeft dat laten weten in de Tweede Kamer. De PVV had daar vragen over gesteld... naar aanduiding van geruchten dat de moordenaar van Pim Fortuyn... gesignaleerd zou zijn in zijn woonplaats Harderwijk. Michiel Breedveld, je hebt dat vanmiddag mee, uh, gevolgd. Het is toch heel ongebruikelijk dat bewindspersonen zich uitlaten over individuele gevallen? Als deze? Ja, strikt formeel heeft hij zich ook niet uitgelaten over uh, dit individuele geval. Want daar hebben we het dan over, Volkert van de G. Maar de geruchten waren zo hardnekkig. Kwamen ook uh, terug elke keer. Volkert van de G zou uh, Sinterklaas inkopen gedaan hebben in Harderwijk. Justitie heeft toen al laten weten van nee, daar is geen sprake van. Geen stijl pikten het bericht op en. Uh, had het zelfs over een deep throat binnen de dienst justitiële inrichtingen. Maar goed, er is allemaal niets van waar, leert navraag bij justitie. En ja, de staatssecretaris voelde zich toch wel heel erg geroepen... om er geen doekjes om te winden. Ja, is Volkert van der G, mag die nou vrij? Ja of nee, vroeg Lilian Helder van de PVV. En dit was zijn antwoord. Nou zou je de situatie kunnen hebben dat een gedetineerde... die een zeer ernstig strafbaar feit heeft gepleegd... Uh, dat hij zich buitengewoon goed gedraagt uh, in de inrichting, die voorbeelden zijn er ook wel... dan is het zo dat er ook nog andere redenen kunnen zijn bij de vervroegde inzijging... ondanks dat iemand zich goed gedraagt, maatschappelijke onrust, de verwachte maatschappelijke onrust, geschokte rechtsorde... die ondanks het feit dat de gedetineerden zich goed gedraagt, ook in de regeling een beletsel zijn dat iemand in vrijheid wordt gesteld. En ik denk dat ik daarmee de vraag van mevrouw Helder klip en klaar heb beantwoord. Mevrouw Helder. Nou, een hele behoorde, voorzitter. En ik haal eruit dat de staatssecretaris het niet kies vond... om dat ene voorbeeld eruit te lichten en daar klep en klaar nee op te zeggen. Dus we zullen toch de twitterberichten van justitie... helaas in de gaten moeten blijven houden. Of die persoon nou wel of niet in Zwolle is gesignaleerd, dus dat zullen we toch in de gaten moeten blijven houden. Nou, voorzitter, laat ik het dan anders formuleren, nog een beetje scherper. Er is een lijst van gedetineerden waar de verantwoordelijke bewindspersoon voor de executie zich persoonlijk op de hoogte laat stellen als er wijzigingen plaatsvinden in detentie, het, het, het detentietoestand van een gedetineerde. Er zijn zo'n 84 personen waarover ik me dus periodiek laat voorlichten wat daarmee gebeurt. Daar kijk ik dus persoonlijk naar. En als maatschappelijke onrust of geschokte rechtsorde ook op dit moment nog een reden zijn om iemand niet vervroegd in stellen, wordt iemand niet vervroegd in vrijwilligst gedraagt zich buitengewoon goed in die richting. Nou, Teven lijkt zich er persoonlijk voor garant te stellen dat Volkert van de G in ieder geval twee derde van zijn straf uh, uitzit. Hij wint er dus geen doekjes om. Ja, en dan is natuurlijk de vraag wat gebeurt er dan na die twee derde? Uh, dat zou dus in mei 2014 zijn. Ja, dan gaat de politiek er niet meer over. Dan treedt de zogenaamde voorwaardelijke vrijheidstelling uh, in werking en dan bepalen dus het openbaar ministerie en uh, de rechter uiteindelijk of iemand vervroegd in vrijheid mag, dus uh, voordat hij de volle heeft, de 18 jaar. Um, ja, daar heeft de politiek niets meer over te zeggen. Maar dat proefverlof, uh, wat dus nu aan de orde zou zijn. Uh, ja, daar is dus echt geen sprake van. Michiel Breedveld, dank je wel. Het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht. De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. vindt dat de Erasmus Universiteit in Rotterdam. onderzoek moet doen naar de publicaties van de medicus Poldermans. die eerder door de Erasmus Universiteit is ontslagen wegens fraude. Dat is de opening van NRC Handelsblad. Aanleiding van de aanbeveling van de academie is het eindrapport over wetenschapsfraude door psycholoog Diederik Stapel, dat gisteren verscheen. Onderzoekscommissies controleerden het volledige oeuvre van Stapel en verklaarden uiteindelijk 55 artikelen frauduleus. President Klevers van de KNAW vindt dat met die aanpak een nieuwe standaard is gezet. De huizenprijzen dalen volgend jaar met 7 en het jaar daarop met nog eens 5 Dat voorspelt ING, een van de grootste hypotheekverstrekkers in Nederland. Economiewebsite Z24 schrijft daarover. Die prijsdaling is het gevolg van een simpel marktmechanisme. Op dit moment is de vraag op de huizenmarkt laag, het aanbod hoog. Dus dat houdt de prijzen onder druk, al dus ING op Z24. Om de huizenprijzen te stabiliseren moet eerst de vraag naar woningen aantrekken... en het aanbod flink dalen. Maar gezien de economische vraag, de maatregelen van het kabinet en het torenhoge aanbod... denkt ING dat de huizenprijzen niet eerder dan in 2015 zullen stabiliseren. Over vastgoed gesproken, de robuuste metalen dakspanten... in de kap van Koninklijk Theater Carré in Amsterdam... zijn niet ontworpen door Gustave Eiffel... de bouwer van de beroemde Eiffeltoren in Parijs. Dat nieuws komt van het ANP persbureau spreekt van een legende, een van de vele die is ontkracht door Mariette Wolf. Dat is de schrijfster van het jubileumboek over Carré dat vandaag gepresenteerd is. Carré bestaat het jaar 125 jaar. Het verhaal over Eifel wordt niet alleen verteld door de rondleiders in het theater, maar ook vermeld op de website en in het reclamedrukwerk van Carré. Maar helaas, de constructie in het dak is niet dus niet ontworpen door Eifel, maar in 1887 gewoon op eigen bodem vervaardigd door de Koninklijke Fabriek van Stoom en andere werktuigen. Ook goed. De New York Times is al een beetje in kerststemming gebracht. Een van de meest gelezen artikelen gaat over een politieagent... die een paar laarzen kocht voor een zwerver die op zijn blote voeten liep. De agent hielp de daklozen de laarzen aan te trekken... en de foto daarvan is de hele wereld overgegaan. Maandag zette de politie van New York, de NYPD, de foto op zijn Facebookpagina... en sindsdien is hij al 1,6 miljoen keer bekeken en ruim 300.000 keer geliked. Ook NWS op 3 schrijft erover. De agent zelf werd door de New York Times opgespoord en zegt... In de krant dat alle aandacht hem heeft verrast. Hij kon het niet aanzien dat de man in de vrieskou zonder schoenen over straat moest. We gaan naar het nieuws van 6 uur. Daarna zijn we terug met het Radio 1 journaal. Dan gaan we praten over Syrië. Want het schijnt dat Syrië, dat daar het internet geheel is afgesloten voor iedereen. We gaan ze even horen van onze correspondent hoe dat kan en wat het gevolg daarvan is. internet hier werkt gewoon. Ga voor het overzicht van het nieuws naar nos.nl. Wij zijn terug na zes uur. Tot zo. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur, de Eredivisie. twente Ado. De neus in de boot. Het is 1-0 geworden voor FC Twente. hoort rkc uh, Het schot van Pijn. En de 2-0 is klaar. Willem II, Herenveen. Ja, nummer 3 hoor. En op kwart voor 9. Eerst in het gebied. Kou voor. Dit, dit. Ajax-PSV. Nu voor de voeten van Die het duel gaat met Brugge. Maar sikorson NOS langs de lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws...